Het weer. Vannacht en morgenochtend grote kans op gladheid. Vanaf de Noordzee trekken buien met winterse neerslag het land binnen. In het westen wordt het vannacht 0 graden, in het oosten min 4. Morgen blijft de kans op een bui, vooral in het kustgebied. Temperatuur overdag tussen 1 en 5 graden. De dagen erna wisselvallig met een stijging van de temperatuur. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1.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 ...is met het oog op morgen... ...met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV... ...de krant van morgen... ...en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het één graad. Binnen zitten John Jansen van Galen... ...en Annette van Tricht. Goedenavond. Stel, je bent Wesley Snijder... ...en je bent één avond terug in Nederland... ...namelijk Oudjaarsavond... ...en je denkt, ik ga eens lekker met mijn vriendin... ...op de bank hangen en televisie kijken. Wat doen we Joland? Guido Weijers? Lieve Wesley... <tijdertijd> Vorig jaar heb ik grappen gemaakt over jou en land. Ik vergeleek je met kabouter Wesley en zei dat ik nooit vrienden met je zou willen worden. Maar Wesley, sorry daarvoor. Je hebt het dit jaar fantastisch gedaan. En het lijkt me leuk om daarom ook een keer samen als vrienden op de golfbaan een balletje te slaan. Of met te golven, wat jij wil. Dag Guido. En ze zeppen door naar de gedoog, hoop en liefdeshow. Ik heb Wesley ontmoet ook dit jaar. Dat had ik nog maar uitgekeken dit jaar. Ik ben in Zuid-Afrika geweest bij dat kampioenschap. En ik heb Wesley snijder een hand gegeven. Ik ben naar hem toe gegaan. Ik heb gezegd... Nou, Wesley, Wat ontzettend leuk. Wat heb jij dat goed gedaan, joh. Ik heb een tijdje met hem staan praten. En het was... Dag Erik, bedankt fijne jongen. We kijken wel naar het beste uit de wereld door. De hummer, als je in een hummer rijdt, dat vind ik al asociaal. Dat kan qua milieu, kan dat helemaal niet. Maar Wesley, die rijdt in een hummer, is al ongetwijfeld op een, uh, op een kussentje zitten. Dan anders kan hij niet boven kijken. Ik zit te denken, jij zegt hij heeft een kussentje. Het schijnt dat ze die stoel weggehaald hebben en dat die staat. Zo ging het. één avond is dus niet over Geert Wilders. Heerlijk. Dank Annette van Tricht, oogpresentator van tot, uh, nou dat weet je zelf ja. het beste. Uh, vast uh, van 1996 tot uh, 2002 of 2003. En daarna nog een aantal jaren uh, op infobasis. En hoe kijk je daarop terug? Als gloriejaren of droom je er nog wel eens naar van? Ja, je droom, sowieso droom ik altijd van radioprogramma's waar mijn gasten niet op komen eh, draven. Op de een of andere manier, het is een terugkerende droom. Vooral als ik op vakantie ben en tot rust kom. Uh, dat zijn altijd uh, nachtmerries. Uh, de, en de dat je ook. niet zo'n leuke opening hebt, zoals zo net ja, wel. Ja, precies. Ja, dat blijkt uiteindelijk <laughs> ook altijd uh, een crime. als hij dan lukt, dan uh, is het ook alweer een uh, heerlijk gevoel. Alsof je een ja. mooi doelpunt gemaakt hebt. Wat was je meest gedenkwaardige uitzending? Uh, ja, de uitzending natuurlijk dat ook echt een grote nieuws gebeurt. Uh, dat klinkt al raar. Uh, het invliegen van Milosevic, de vondst van Anne en Eefje... die uh, slachtoffertjes ja. van, uh, van Dutroux en natuurlijk de moord uh, op Pim Fortuyn. Oké, okay, nou, we hebben je gevraagd om in het kader van ons aanstaand 35-jarig jubileum... nog twee nachtjes slapen als uh, duo presentator op te treden. En u hoort nu een korte samenvatting van memorabele hoogtepunten... uit de loopbaan van Annette van Tricht bij het oog. Dit is met het oog op morgen. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Annette van Tricht. Vanaf de redactie van het oog op de vijfde etage hebben we uitzicht over het mediapark. Om 14 minuten over acht zien we hoe een lijkwagen het pad van de Radio 3 studio langzaam afrijdt. Hij slaat linksaf. En heel rustig, onder begeleiding van een motoragent, rijdt de wagen... aan beide zijden omzoomd door het prille groen, onder ons raam door. Zo'n 20 seconden kunnen we hem volgen op weg naar de uitgang zo ontzettend eenzaam. Dinsdag 3 september. Wees niet bang voor uw baby, aldus dokter Benjamin Spock. Gisteren overleed de pedagoog en wetenschapper dokter Spock... op 94-jarige leeftijd. 50 jaar geleden is in de buurt van Roswell, New Mexico... geen, en ik herhaal, geen uvo neergestort. Zou er moest zijn, schreeuwde zijn volk toe... dat de laffe aanval met alle mogelijke middelen zal worden vergolden. Oh, no, ik dacht dat je honden haten... <laughs> Nou, Toch? Dat, dat, dat, dat valt wel mee hoor. Na de fonds van twee gestorven meisjes en twee die nog leefden is nu alle aandacht gericht op Anne Marchal en Evje Lambrechts. De twee meisjes die sinds vorig jaar worden vermist. De politie schijnt een spoor te hebben gevonden, maar wil daar niets over zeggen. Volgens de Belgische media is men op zoek in Tsjechië. Als u nog een zonsverduistering bewust mee wilt maken in uw leven... dan is 11 augustus aanstaande uw laatste kans. Wie vanaf morgen rent, vloekt, zuipt of ander lastelijk gedrag vertoont op de beurs... kan zonder parton rekenen op een boete van duizend gulden... of moet zich melden bij het Tuchtcollege. Nou, wat vond je Zie je er met tevredenheid op terug? Ja, het, zijn de, het is fantastisch om te doen natuurlijk. Radio maken en, en bovenop nieuws, maar vooral ook daarachter zitten. Dat is het leuke. Ja. Het, de eerste scan is eraf. En dan kun je ja, doorpraten en uit gaan zoeken hoe dingen zitten. Met, met hele leuke gasten natuurlijk, want die dragen het programma. Dat jubileum, dames en heren, is trouwens op woensdag, annex uitzending, woensdagavond, dus nog drie nachtjes slapen. En omdat Annette van Tricht als sportcorrivé van de NOS samen met mij eh, vandaag presenteert, is het thema van het oog voetbal. Schrikt u niet als u niet van voetbal houdt, wij behandelen het onderwerp zoals u dat van ons gewend bent in breed perspectief. En we hebben daartoe zelfs een wijsgeer ingeschakeld. De stelling luidt, door de enorme belangen die hiermee gemoeid zijn, wordt het moderne voetbal steeds minder attractief. En die bespreken wij met Tom van het Hek, presentator van Langste Lijn, met sportjournalist Marcel Reuser en met filosoof Hans Schnietzler. Maar natuurlijk ook actueel nieuws in deze uitzending, de watersnood in het Dorre Australië al af. Acht doden. Hoe kan dat nou? En wordt het nog erger? Wij raadplegen correspondent Robert Portier... en eh, plaatselijk inwoner Frank van der Wand. Maar eerst geven we u een overzicht van de kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 2 januari. De wateroverlast door overstroming in Australië wordt erger en erger. Hier en daar wordt al de term bijbelse proporties in de mond genomen. Een gebied groter dan Frankrijk en Duitsland staat onder water. En er wordt meer regen verwacht.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 Nauwelijks 24 uur na de bloedige aanslagen is in de Egyptische stad Alexandrië een herdenkingsmis gehouden. Dat gebeurde in de kerk waar de aanslag werd gepleegd. De explosie is op video vastgelegd. Het is nog onduidelijk wie de aanslag heeft gepleegd. De angst bij sommigen is zo groot dat ze zich niet meer veilig voelen. Deze man vindt dat de minister van Binnenlandse Zaken daarom moet opstappen. En dan nu wat vrolijker nieuws. Even een korte muziekvraag. Weet u van wie deze drumsolo is? Dat was Ringo Starr, de drummer van de Beatles. Zijn geboortehuis in Liverpool staat al een tijd op de lijst om gesloopt te worden. De Britse minister Grant Shapps van Huisvesting wil dat voorkomen. Hij zegt het in een brief aan de gemeente van Liverpool. Down to local to uh, I'm not convinced that the demolitions that have been going on there have met entirely with uh, local popularity. Volgens de minister willen de buurtbewoners het huis dus behouden. Maar of dat echt zo is? In ieder geval moet het opgeknapt worden, zeggen deze mensen. These changes need the WDA, no, the men should just written night down, it's just rebuild something normal. And it needs cheering up, it needs brightening up and it needs to be dragged into the future. Slopen of behouden is ook een vraag die de politiek in Nederland bezighoudt, zeker als het gaat om natuur. Het kabinet wil flink bezuinigen op natuuronderhoud. Tijd voor actie, vinden de boswachters. Die 300 miljoen die bezuinigd worden is 40% van ons natuurbudget. Daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat de verbindingszones niet uitgevoerd gaan worden. Ja, dan willen we toch wel eens een keer voor die natuur opkomen. Dat doen de boswachters in heel Nederland. Dat deden ze tijdens een demonstratie. De reacties onder het publiek waren gemengd. Ja, maar ze bezuinigen overal op, hè? We moeten allemaal inleven. Ja, ik vind het erg zat, maar het is zo. Ik vind het verschrikkelijk wat ze, wat ze doen. Bezuinigen, dat snap ik, maar doe het dan op de ESF bijvoorbeeld. Dat vind ik heel goed, dat ze opkomen voor de natuur. En dat ze ook laten zien dat wat er nou allemaal gebeurt in Den Haag... ook voor de natuur wel heel erg slecht is. En als u morgenochtend met de auto naar het werk gaat, moet u oppassen. De ANWB waarschuwt namelijk weer voor gladheid. We verwachten ook wel her en der glijpartijtjes, zoals we de afgelopen vakantie hebben gezien op sommige dagen. Dus rij voorzichtig. In de Amerikaanse staat Arkansas hadden automobilisten probleem van andere orde, Omdat de straten bezaaid lagen met vogellijkjes. Meer dan duizend vogels waren zomaar dood uit de lucht komen vallen. Ongelooflijk, zegt de politie. Ik dacht dat de mayor was me met me hij me Got me up at Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En er zijn morgen vroeg weer kranten en dus is er nu weer een overzicht door ons... van wat er zoal in die kranten staat. De kranten kijken terug op Oudejaarsnacht... en komen, voor zover ze met elkaar vergeleken kunnen worden... tot verschillende conclusies. In het commentaar schrijft de Telegraaf dat er weliswaar wordt gesproken over een milde jaarwisseling, maar dat de raddraaiers gewoon weer hun gang gingen. Alleen zero tolerance werkt, denkt de Telegraaf. Maar Trouw sprak met drie hulpverleners die de krant voor de jaarwisseling al aan het woord liet en die nu alle drie een heel rustige oudejaarsnacht gehad blijken te hebben. De ambulance medewerker uit Amersfoort maakte wel... Vijftien ritten en er lag wel eens iemand laveloos op straat. De politieagenten in Viane had geen grote ongeregeldheden te melden. Een paar kliko's die in brand stonden, was het ergens tussen. En een nieuwe gein liep een feestje uit de hand. De brandweerman met wie trouw sprak, hoefde zelfs helemaal niet uit te rukken. Het zegt natuurlijk niet echt iets. Het zijn allemaal losstaande vaststellingen. Maar in Kampen was het ook rustig. De pers schrijft dat camera toezicht, samenscholingsverboden en enorme boetes gewerkt lijken te hebben voor een rustige jaarwisseling. In Kampen was het andere jaren vaak grimmig. Maar dit jaar knalden alleen de melkbussen. De begeleiding van zieke werknemers is een rommeltje. Dat schrijft de Telegraaf. Zogenoemde case managers van snelle commerciële bureaus... zonder medische kennis jagen steeds vaker zieke werknemers... terug de werkvloer op, constateren vakcentrale FNV... en de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Deze vereniging zegt dat zo'n beetje iedereen zich case manager kan noemen. En de arbo-expert van de FNV noemt de markt van commerciële verzuimbureaus een schimmige wereld en een enorme commerciële koopjesmarkt. De Volkskrant schrijft dat het beslag dat Oost-Europese daklozen op de opvang leggen snel groter wordt. Het is zo groot dat het leger de Sahel zich beraadt op mogelijkheden om de Oost-Europeanen te helpen terug te keren naar hun land van herkomst. Ze zijn over de mogelijkheden in gesprek met de gemeente Amsterdam, bijvoorbeeld het betalen van een ticket. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende in december dat van de 18.000 daklozen een kleine 10% westerse allochtonen zijn. Eind vorig jaar 2010 begon de Haagse wethouder Marnix Noorder erover. Hij pleitte voor hulp bij repatriëring en zo nodig gedwongen uitzetting. Dat is een juridisch moeilijk onderwerp... omdat het verblijfsrecht van Europese burgers sterk is. En binnenkort wil Den Haag een eerste tiental daklozen... bij wijze van proef repatriëren. De Volkskrant schrijft ook dat in 2011 een record aantal mijnbouw- en grondstofbedrijven naar de beurs gaan. Dat voorspelt het financiële persbureau Bloomberg op basis van het aantal nieuwe beursnoteringen in die branche in 2010. Dat sluit aan bij de wereldwijd sterk toenemende vraag naar zeldzame metalen. Die worden onder andere gebruikt in telefoons, laptops en andere consumentenelektronica. In 2010 werden mijnbouw- en grondstofbedrijven ter waarde van 30 miljard dollar naar de beurs gebracht. Dat was vijf keer zoveel als in 2009. In de laatste week van 2010 kwam de prijs van veel metalen op een recordhoogte. Uit Spits nog een tip voor morgen op het werk. Zoenen is veiliger dan handenschudden. Elkaar op de wang kussen is relatief ongevaarlijk... zegt hoogleraar Virologie Ab Osterhaus van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Het verkoudheidsvirus en het griepvirus zijn op deze manier bijna niet overdraagbaar. De meer afstandelijke methode, elkaar de hand schudden... kan veel gevaarlijker zijn dan zoenen. Veel mensen hoesten namelijk in hun hand. Een precies onderzoek is hier nog niet naar gedaan... maar bekend is wel dat virussen op de hand kunnen blijven zitten. Als mensen daarna in hun ogen wrijven of hun hand in de mond steken... is besmetting zo gebeurd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Boys,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 jumping jive. van Joe Jackson. nu heeft een vaste kent. Een oud nummer van Cap Calloway. Het is acht minuten voor half twaalf en het is nauwelijks te bevatten... maar in het normaal gesproken droge Queensland in Australië... staat het water de mensen letterlijk tot aan de lippen. Een gebied ter grootte van Frankrijk en Duitsland samen staat onder water. We gaan praten onder andere met Robert Portier, correspondent in Australië. Australië is net wakker geworden. Hoe staat het onder gelopen gebied ervoor, Robert? Nou ja, nog steeds niet goed... En er zijn een aantal gebieden waar de steden nog steeds zijn afgesloten van de buitenwereld. Er zijn ook een aantal plekken waar het water nu iets zakt, waar mensen hun huizen kunnen bekijken. En vaak schrikken van de schade die er is aangericht. En een aantal plekken, daar moet het ergste nog komen. En een zo'n plek is Rockhampton, waar een aantal rivieren bij elkaar komen. Daar wordt het hoogste punt binnenkort verwacht. Dat is een grote stad van 70.000 mensen. En die dreigt afgesloten te worden van de buitenwereld. Uh, dus daar staat ook nog heel wat te gebeuren. En in Rockhampton hebben we nu aan de lijn Frank van der Wand. Uh, goedendag. Goeden, goedendag. U woont echt in het rampgebied. Wat merkt u daarvan? Wel, uh, op het ogenblik is het fantastisch weer. Uh, maar het, uh, uh, de rivieren zijn natuurlijk uh, erg hoog... en, en verwachten tot uh, 9,4 meter in hoogte... En, en de stad is nu uh, afge... Uh, uh, je kan er niet meer doorkomen. Uh, we zijn uh, uh, met water rond ons heen. En het vliegveld is ook afge, afgezet. Dus er komen geen uh, uh, vliegtuigen meer binnen. En de enige uh, uh, is helikopters. Ja, kunt u nog wel uh, voedsel en andere dingen kopen... Wel, er zijn nog bepaalde dingen die je nog steeds kan kopen, maar uh, zo, we, we zijn naar de zaken geweest hier en, en uh, het brood is uh, zijn uh, zo, zo, enige zaken zelf aan het koken uh, of aan het bakken, en, um, uh, maar uh, het is weer erg minder te vinden, je kan het amper meer vinden, nee. uh, melk is ook weg, uh, aardappelen zijn weg. Um, er zijn, ja, het is net als een, een bomgevallen is. Uh -huh. uh, het is allemaal leeg en, en iedereen is aan het uh, wel paniek baaien, uh, aan het kopen. Uh, want ze dachten, we zijn verbannen uh, misschien tot vier, twee, twee weken uh, dat we uh, niet uh, de stad in en uit kunnen. Ja. Ja. Zee, Robert, jij gaat vandaag proberen het hart van het ramgebied Rockhampton te bereiken. Maar uh, wij zien alleen maar ondergelopen wegen. Hoe denk je dat te gaan doen? Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook een beetje schrik van het bericht dat er alleen nog maar helikopters zijn die, die Rockhampton kunnen bereiken. Mijn laatste berichten waren dat vanuit het noorden het nog mogelijk is om uh, over de weg te komen. Maar uh, ja, het water uh, zoekt op dit moment zijn weg van uh, de binnenlanden naar de kust toe. Rockhampton is zo'n plek die bij de kust ligt. En uh, blijkbaar spoelt het inmiddels ook over de noordelijke wegen heen. ...betekent in ieder geval dat voor de bewoners uh, het heel lastig gaat worden... ...zometeen om in water en in eten te, te kunnen voorzien. Het zal voor mij betekenen dat het heel lastig wordt om een hotel te vinden... Uh, ...omdat ik aanneem dat veel mensen de stad zijn ontvlucht... ...en op dit moment of bij vrienden en families uh, proberen onderdak te krijgen of natuurlijk in de hotels in de omgeving. Frank, een, een, een uh, enge vraag. Iedereen die in dat gebied geweest is in Australië... weet dat het daar uh, stikt van die prachtige dierenresorts, uh, crocodile farms. Als het water stijgt, uh, komen die beesten los? Wel, ze zitten uh, met, uh, hoe noem je dat, uh, zitten nu hoge hekken omheen. Ik ja. ben, ik ben nou eens een van die crocodile farms geweest uh, jaren geleden. Uh, en die hebben dan die, uh, hoe noem je dat het, uh, vele hoge hekken. Zo, ik, ik heb zo'n idee dat daar geen probleem mee, mee zal zijn. Maar ik, uh, het, je moet wel begrijpen dat uh, de rivier die door uh, Rockhinton gaat. Uh, zijn er ook uh, krokodil, krokodillen die, die normaal in die rivier leven? Dus het zijn wilde. Ik weet ja. niet precies of je dat <laughs> Maar er zijn wilde krokodillen die, die daarin leven. Dus het, uh, het is iets niet waar je gaat in zwemmen. Nee, en, en iets oh, anders, Rockhampton is ook het gebied waar het waar het vee, uh, gebied, zeg maar, begint. Wat, wat is er van, van, wat, wat gebeurt er met die met de runderen bijvoorbeeld? Ja het is erg, het, het, het vreemde is, is dat normaal focussen, iedereen al focussen aan de, de mensen en de dieren worden altijd vergeten. Maar het, uh, ze proberen de dieren natuurlijk naar hogere gronden te brengen. Maar uh, als, je, als je hoort er zijn er wel honderden honderden dieren die dood, dood gaan uh, vanwege uh, het vloeding. Robert Portier, uh, is er een verklaring waarom er zoveel regen valt? Nou, voor een gedeelte heeft dat te maken met de opwarming van de aarde. Oh, neem me niet kwalijk. Nee, Robert voortie graag, ja. Ja, voor een gedeelte heeft dat te maken met de opwarming van de aarde natuurlijk. En de experts zeggen dat de extreme verschillen, uh, uh, enorme droogte... en uh, afgewisseld met enorme neerslagpatronen, uh, dat dat hoort bij die opwarming van die aarde. Maar wat dit jaar extra meespeelt, is dat het een La Nina jaar is. La Nina is het zusje van El Niño, kennen wij allemaal in Europa wel. En dat brengt je extra veel neerslag uh, met zich mee. En ook extra veel orkanen. En het orkaanseizoen is nog maar net begonnen. We hebben er pas één gehad. En die stormen brengen niet alleen veel wind, maar ook heel veel regen met zich mee. En dat betekent dat men in ieder geval tot aan april ongeveer... rekening houdt met extra veel neerslag. Uh, Frank, uh, bosbranden kennen we van Australië. Inmiddels zijn jullie daarop voorbereid. Uh, maar wateroverlast en, en in deze mate... Oeh, oeh. We proberen wat we kunnen doen. Uh, ze zijn vele, vele mensen zijn op het ogenblik aan het uh, zakken vullen met zand. Um, om die zakken dan uh, voor hun, uh, hun deur te, te zetten. Um, het, het, het is iets waar de, waar de hele stad tezamen komt en, en, en uh, elkaar uh, uithelpt uh, om te proberen om het water. Uh, Weg te houden, maar het probleem is natuurlijk dat er is zoveel water dat, dat uh, zelfs de, uh, de zakken zand uh, uh, zijn niet genoeg om het, uh, om het weg te houden. Ja. En, en uh, we proberen, ze zijn allemaal aan het proberen: okay. uh, ze helpen elkaar uit. Uh, mensen worden met bootjes van hun huis weg, weggenomen. Uh, vanwege de, het water dat, is, dat, dat aan hun uh, do, doorstap uh, uh, staat. Rob. En dat is het huis binnenloopt. Uh, en die mensen worden dan meegenomen en die worden dan naar een, uh, een speciaal center hier ja. gebracht... waar uh, ze dan uh, uh, kunnen slapen en, ja. en verder hun uh, uh, ja, leven van kunnen gaan genieten op het ogenblik. Okay. <laughs> Robert Portier, is er al iets te zeggen over de economische schade die door deze ramp wordt aangericht? Ja, behalve dan dat hij in de miljarden gaat lopen, is er niet veel meer uh, over te zeggen. Kijk, we weten dat er heel veel schade uh, is aan de huizen en uh, straks ook aan de infrastructuur. Een aantal plekken waar het water uh, inmiddels is verdwenen. Er is duidelijk te zien dat het asfalt soms uh, ja, is opgelost en dat er hele gaten in de weg zijn, zijn ontstaan. Uh, maar daarnaast loopt de staat ook heel veel inkomsten mis, bijvoorbeeld uit het toerisme. Veel toeristen blijven nu weg in ieder geval. Uh, de oogst is mislukt. En de mijnen kunnen op dit moment ook uh, veel minder produceren dan ze gewend zijn. En daardoor mist de staat ook heel veel inkomsten inkom uit uh, belastingen. Ja. En uh, de uh, minister van Financiën van de staat Queensland heeft al gezegd... dat dit ramp is van bijbelse proporties. Ja, inderdaad. Frank van der Wand en uh, Robert Portier, bedankt. Tot zover het nieuws over de watersnoodramp in Australië. met You Will Go Far van zijn nieuwe album The Dangerous Return. In alle terugblikken op 2010 ging het ook vaak over voetbal... over het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. Oranje haalde de finale, wat waren we daar trots op en enthousiast over. Maar wat deden we tegelijk sip over het vertoonde spel? Resultaat, voetbal, dat was het en niet meer. Maar de vraag is nu, kan het nog? attractief gedurfd speels, voetbal nu er steeds grotere commerciële belangen meegemoeid zijn. Daarover een gesprek met uh, Tom van het presentator van NOS langs de Lijn. Marcel Reuzer, sportjournalist, allebei hier aanwezig. Welkom en goedenavond. Ja, wat... En met uh, filosoof Hans Schnitzler in zijn woonplaats Barcelona. Ook welkom. Dank u. Allereerst Marcel Reuzen maar even. Nederland haalde dus die finale. Het enthousiasme was groot, maar... Zoals ik zei, niet over het spel. resultaatvoetbal. Wat vond jij de ergste wedstrijd van het Nederlands elftal? Ik heb me heel erg boos zitten maken toen, uh, tegen Uruguay. Maar, omdat ik vond dat ze daar eigenlijk... Uh, Halve finale. Die ja, hadden ze eigenlijk plat moeten walsen, vond ik. En toen, dat lukte niet zo goed. En, uh, maar dat, ik heb meer wedstrijden in het toernooi gehad dat ik me echt... Uh, Kapot zat erger eigenlijk. Kapot erger. Jij ook, Tom? Nee, ik heb uh, me iets minder, uh, minder geërgerd. Uh, uh, ik vond wel het hele toernooi in al zijn facetten en, en wedstrijden uh, redelijk tegengevallen. Ook zijn de verwachtingen altijd bij jezelf en de omgeving volgens mij ook veel te hoog. Dus dat hoort er ook een beetje bij. Maar ja, het is een, een, uh, voor mij meer een uitvloeisel, niet zozeer van de commerciële waarde. als wel de, de steeds grotere ja, tactische uh, uh, uh, uh, uh, geslotenheid die van zich van al dit soort sporten meester maakt. Het is bijna niet meer mogelijk om heel mooi te spelen. Maar hoe komt dat dan, Hans Schnitzel? Hoe het komt dat het niet meer mogelijk is... De tactische om mooie... geslotenheid. Ja. ja, dat is een uh, goede vraag. Uh, het zou best kunnen dat die, uh, die tactische geslotenheid... zeker bij het Nederlands elftal wel eens in relatie gezien kan worden... tot, uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen, uh, een zekere tijdgeest... die er door het land waart. Uh, de tijdgeest? Uh, ja, de ah. tijdgeest. ja. Uh, ja, goed, het was al zo tijdens het uh, WK. Een interessant artikel van Auke Kok in het NRC... na de eerste drie wedstrijden van het Nederlands elftal... die het voetbal van uh, datzelfde elftal als PVV-voetbal karakteriseerde. Dat is hem ook op veel hoon komen te staan. Ja, en uh, je zou ook best wel kunnen zeggen dat het uh, misschien wat gechargeerd is. Maar ik denk toch dat er misschien ook wel iets in zit. Uh, ik denk namelijk dat je een bepaalde voetbalcultuur eh, natuurlijk eh, niet los kunt zien van een, van een speelstijl en een speelwijze. En eh, zo'n voetbalcultuur staat natuurlijk niet op zichzelf. Eh, dat verwijst toch vaak wel weer terug naar eh, bepaalde zeden en gebruiken. Die zijn veranderlijk. Eh, in de Nederlandse context is het zo dat Ajax eh, op een bepaalde manier voetbalt. En dat kan je denk ik niet helemaal loszien van de omgeving... waar die club eh, gesitueerd is, Amsterdam. De Rotterdammers doen het weer anders met Feyenoord. Maar het is niet uit te sluiten dat, uh, dat er iets van die, uh, van die zeden en gebruiken waar, waarnaar een voetbalcultuur verwijst, mijns inziens. Uh, ook doorcijpelt in een zekere tijdgeest... in een verandering van zeden en gebruik. Ja, waar, waarom graven, we ons, uh, graven ze zich allemaal in? Is dat, heeft dat te maken met de angst uh, die regeert? Ja, ik denk dat je dat uh, deels wel kunt zeggen. Men is vooral met de ander bezig. En dan de ander met hoofdletter. Ik vond het spel van het Nederlands Elftal... vooral gericht op het ontregelen en intimideren van de tegenstander. En ja, dat gaat natuurlijk ten koste van een zekere mate van, uh, van eigen kracht... waaruit er voorheen gespeeld ja. werd. een zekere ik, en creativiteit heb, ja. ook. Mag ik ja. even een reactie van jullie? Maar. Nou, ik, ik vind het o, reuze. Ja, op zich, die, die, die PVV-voetbal, dat, dat, is het nou wel of niet dat, je, dat u dat vindt... dat dat uh, uh, uh, Nederlands Elftal daarop lijkt? Ik vind dat, uh, dat dat er verdacht veel op lijkt, ja. Okay. Dit is ja, ja. de verkramping die je daarin maar ziet. Maar waar verdacht veel, Van waar die nuancering dan? Kun je niet gewoon zeggen, het, het, ja. het is... Ja, dat zou je best kunnen zeggen. Is dat lastig maar, voor een filosoof? Nou ja, het is altijd enerzijds, anderzijds natuurlijk bij ons. En uh, ja. het is ook niet uit te sluiten dat in de toekomst... en misschien zelfs nog onder Van Marwijk... en we hebben daar natuurlijk wel al zo nu en dan iets van gezien... dat er toch weer iets van dat... Uh, van dat totaalvoetbal, van die gedachte daaraan, uh, doorcijpelt op het veld. Maar Rond... Tom van Heck, die PVV staat maar voor 15% van de Nederlandse bevolking. Dus ja, onze, nou ja. Onze ik, tijdgeest. Ik vind, uh, kijk, de tijdgeest van sport is gewoon... dat uh, doordat iedereen meeverdedigt, men fysiek veel sterker is. Hè. Kijk nog eens naar een bandje van die veelgeroemde WK-finale van 1974. Ik kan mijn kinderen niet meer uitleggen dat dat de WK-finale was. Of? Want nee? die denken dat dat een bandje is dat ik zelf nog speelde in die tijd. <laughs> dus ik bedoel ja. daarmee, er is zoveel veranderd in fitte in uh, niveau wat naar elkaar toegegroeid is, dat ik zoek het toch veel meer in de, in de, de ontwikkeling die de sport zelf heeft doorgemaakt en bijna roept... En wat is daar dan de kern van? nou Dat de verschillen in de breedte, de, de sporters zo naar elkaar zijn toegegroeid, dat gewoon ook matige voetballers met een grote lichamelijke fitheid en enige eenvoudige zaken zich prima staande kunnen houden en het lastig, lastig en lastiger wordt voor individuen om hierin uit te blinken. Ja. Maar werd er nou in 74 en 78 ook verwacht, ik, ik noem maar wat van Rob Rensenbrink, dat hij achterin mee verdedigen. Hey. De, dat is ook precies wat ik bedoel. De, de, dat daar was een andere tijd. Een spits bleef hangen. En als een voorstopper zo dom was om mee te gaan, dan liet hij. De, dus de, de, de, dat romantiseren we met elkaar. Dat is ook prachtig, want we zijn allemaal hier met mensen op leeftijd. Dus dan krijg je last van dat het verleden ja, mooier is dan het heden. Maar nou, dat vraag ik me af. Die, die, die, wij zijn ongeveer allemaal hè, zijn van de <laughs> dezelfde generatie. Daar ja. uh, nou heeft het mee te maken. Ja. Ja. Maar goed, ja. 74 en 78 staat. die finales staan gewoon in het collectieve geheugen gegrift. Ja. Zou bij de tieners, hè, bij mijn zoon van nu. Zou deze finale nee. dat en nee. baba, wat, wat is er dan omdat, aan de hand ja omdat er nee ja? Ja? nee, nee. jouw teuntje ik, wel ik, ik, ik zal zeggen dat het, uh, ik zal ook uitleggen waarom uh, omdat het uh, er is veel te veel beeld er is ik bedoel het WK is slechts Er uh, is natuurlijk een hoogtepunt in, in het voetbal bestaan ook voor mijn zoon van elf die zal zich dat laten herinneren hm. En die heeft ook jeugdringen, maar die, die, die, de er is elke dag voetbal op tv. Het ja. beeld overheerst en er is een soort overvloed... waardoor je niet meer tot een soort hoogtepunt komt. Binnen drie weken begint ja. de Champions League ja. weer... en dan zie je ja. alle sterren weer een omgekeerde volgorde voorbij trekken. Ja. Hans Schnitzel, het is het gevolg van de overdaad? Ja, eh, ik denk toch dat zelfs binnen die overdaad... er nog steeds eh, wedstrijden eh, zijn die als legende zullen, zullen, zullen doorgaan... en die wel degelijk op het netvlies gebrand blijven. Noem maar goed, als, we de, als we de finale even erbij halen... Ja. al zal het alleen al de karatentrap van Nigel de Jong zijn... Uh, ik denk dat dat nog steeds wel uh, over een tijd uh, speelt... Maar als je hier bijvoorbeeld in Spanje kijkt, de wedstrijd die hier laatst gespeeld is uh, tussen uh, uh, Barça en Real Madrid. Nou ja, dat is een wedstrijd dat was een, een, inderdaad een hoog mis, om het in de woorden van uh, Joep van het Hek te vatten. En dat is wel iets, denk ik, dat, uh, uh, dat niet snel verloren gaat, dit soort, ja. uh, dit soort uh, zaken. Dus om, om het. Uh, er zitten we natuurlijk wel wat in. Er is een soort overdaad aan beelden, uh, een, echt een overvloed. Maar ook daarbinnen zijn er nog. Wel degelijk uh, uh, dingen die eruit nou springen en die we vasthouden, denk ik. We hebben het ook over attractief voetbal. Hè? Is, het, is het daarmee gedaan? Ik hoorde vanmiddag Tom Boot uh, met jou in de discussie. Ja. Tom uh, van het Hek zeggen van... Uh, ben je helemaal nou gek geworden? Wat wil je nou als coach? Maar één ding, als je topsporter bent, moet je winnen en het dendert niet. hoe. En, en dat is het toch ook? Hoe vaak hebben, zijn we niet van een nou, toernooi afgezwaaid? We hebben prachtig ja. gespeeld en... Uh, nou staan we in de finale, is het weer niet goed. Nou, ja, voor mij, ik heb ja. het zelf altijd een combinatie van twee dingen genoemd. Je haalt een resultaat en je hebt een route waar langs je dat bereikt. En daar moet wel een zekere balans in zijn. Want als je alleen maar heel lelijke dingen doet... dan is zo'n resultaat ook niet uh, zo vergoedend. Mm -hmm. Dus ik ben het niet helemaal met Tom Boot eens in dat opzicht. Maar het is wel zo uh, dat een lelijke wedstrijd die je wint... Uh, langer blijft hangen dan de lelijke wedstrijd die je ja. verliest. Dus als je er toch bent, uh, wil je graag winnen. En uh, nogmaals, er zijn landen uh, die dat jarenlang zo gedaan... Ja. Het is ook wel heel Nederlands om inderdaad voortdurend over de route... waar langs uh, te blijven praten. Ja, dus, ja. En, uh, en de vraag is, zouden we dit gesprek ook zo gehad hebben... als Nederland wel die finale ja, had gewonnen? Ja, ja. Ja. Ja, wat mij betreft wel. Ja, wat mij betreft wel. Wat mij betreft ook. Want je moet, uh, kijk, je moet, Kijk, voetbal is het mooiste spel dat er is. Maar je moet, het, het spel gaat het om. En uh, uh, als je er heel dicht op zit, zoals een voetbaltrainer of zo... dan ben je geneigd om het spel uit het oog te verliezen. Ja? Ja, volgens mij is dat wat ons onderscheidt van... Uh, mensen die nog in bomen klimmen, zeg maar. Het spel <lacht> onderscheidt ons. Huizinga, de, de homo ludens, dat is ook een beetje mijn stokpaardje... maar daar, daar is het allemaal ja. om begonnen. Daar, wij hoeven geen oorlog mee te voeren, we kunnen een spel spelen. Ja. En eigenlijk is het betaalde spel, het betaalde voetbalspel... of welke betaalde sportje ook, is in strijd met het spel. Als ik ga ja. betalen om al de, al de beste spelers naar mij toe te trekken... dan, dan bega ik al een overtreding in het spel eigenlijk. Ja. Dus, Zie je het ook uh, zo, schnitzelen? Ja, ik, kan me erin, ik vind het wel een mooi beeld. Ik kan me daar wel in vinden. Het, inderdaad, het spel en uh, zeker die, uh, die opmerking over... zodra daar dat, dat geldaspect een te voorname rol in gaat spelen... dan, ja, dan raakt zeg maar, het wezen van het spel wat, uh, wat, wat onderdrukt. En uh, ja, dat, dat zie je natuurlijk ook wel gebeuren... met de, de commerciële en financiële belangen binnen het voetbal... Discours, om er dus maar een mooie filosofische term erin te gooien. Maar binnenkort zijn we ook van al die corruptie af. Hè? Wordt er wordt een ja, de commissie de nieuwe, ingesteld. Nieuwe commissie. Ja, ah. eindelijk ja, gaat het gebeuren. Ik Hier. ben diep onder de indruk van deze uh, nou. bevroedingen... voor het spel en de homo ludens, Maar het is ook 2011 en zo. En je, je zendt het ook uit. En ik ben groot liefhebber en romanticus van mooie sport. Maar het moet ook wel ergens toe leiden. En na afloop van een wedstrijd zeggen... God, wat hebben we lekker gespeeld. Jammer dat we met 3-0 verloren hebben. Die nee, sporters ken ik ook. Ook niet zo. Nee, ja, dus er zit niet, altijd toch een balans tussen nee, een je, mooi spel en heb je dan wel attractieve ja. wedstrijden gezien tijdens het wereldkampioenschap? Kun je naja, die staan ik die? alleen al die hensbal van Suarez tegen Ghana <laughs> bijvoorbeeld. Dat, dat ik kan ik honderd keer naar kijken. Ja. Fantastisch ja, ja. Ja. moment. Duitsland, Engeland. Uh... Ja, Duitsland. Ja. Ja. Nee, nou, de Spaanse genoeg. machine. Er waren ook al veel saaie ja. wedstrijden bij van Spanje. Ja, ja, maar het optreden van Savi en Maar kijk, in die zin is er volgens mij weinig tot niets veranderd. Uh, WK's waren altijd uh, ook uh, van, uh, vol van saaie wedstrijden. Ik, bedoel, ik kan Klopt, WK ja. 82 daar hebben we het altijd over Brazilië bijvoorbeeld, maar daar ongetwijfeld waren ook doodsaaie wedstrijden tussen. Dus dat is helemaal niet zo oh, raar. Het Scandinavische landen in Noord. Ja, dus dat is dat is, is helemaal huh? niet uitzonderlijk. Alleen het, het mooie voetbal. Dan roept iemand in mijn koptelefoon Pele ja maar ja. Ik, ik, ja, ik denk zevenenzeventig 17... ja, ja dat weet ik nog meer hoor. Nee, ja, weet ja. Niet. ja weet ik wel, nog wel hoor. Ja. Dat was was vrij... oh oh mijn eerste God. WK. ja, ja. Oh ja, ja, maar goed, ook dat wordt natuurlijk, uh, uh, Idealiseerd. Ja, uh, hoe langer geleden het is... Uh, mijn vader vond Andrade Paterdoster ja, uh, 28 in Uruguay... vond die beste voetbal wat hij ooit gezien had. Dus hoe ouder je wordt, hoe meer je het verleden naar voren gaat halen. Ik ben wel geïntrigeerd door de, de opmerking van onze filosoof... dat de omgeving waar een land... Jij zei net, die Scandinaviërs, die spelen zo oh. saai voetbal. Dat ja. komt volgens mij ook een die beetje door de temperatuur de daar. Dus ik ben wel geïntrigeerd die door die winter's. opmerking... Dat, je, dat het wel iets zegt over de aard van een volk en de, ja. en de omgeving. Ja. Ik denk dat het ook, wat dat, wat dat betreft, bijvoorbeeld geen toeval is dat het catanacho door de Italianen ja. is uitgevonden. En ja. dat heeft natuurlijk dat, dat aspect van dat inpalmen. Die, die Italiaan die jouw heel vriendelijk en charmant uh, uh, toespreekt... Ja. wel je vrouw staat te versieren. Ja. He, <laughs> en, dat, dat idee. En wat zegt het succes van Barcelona dan over Catalonië? Ja, dat is, uh, dat is een interessante vraag. Ik denk dat je in ieder geval moet constateren... dat het uh, dat, dat, zeg maar, totaalvoetbal, de Nederlandse ideeën... hier uh, een goede voedingsbodem hebben, hebben gevonden... Uh, wat, je, wat je misschien zou kunnen zeggen is dat natuurlijk uh, Barcelona zeker en Catalonië, toch ook wel uh, de, van oudsher wat, uh, wat, wat anarchistische, progressieve en vrijgevochten omgeving is. Een soort levenshouding die, uh, die in zekere zin uh, weinig schroom kent. En uh, ja, daarin zie je misschien iets van het Ajax terug van, van, van de jaren zeventig, uh, dat dat hier uh, uh, makkelijk aardt. Maar goed, het is natuurlijk uiteindelijk ook gewoon een kwestie van personen. Uh, dat Michels hier uh, uh, aan het werk is geweest... en Kruif en Rijkert, en noem maar op. Ja, die hebben een, een, een, iets, iets, iets ingeplant in die club. Uh, dat is natuurlijk ook gewoon uh, een feit. Ja, in, in, die we... in die zin is het natuurlijk geen toeval dat wij... Uh, wij hadden Kruif en als we nu naar de huidige generatie kijken... we hebben ja. nu Snijder als boegbeeld en, en Van Bommel... Ja. En, en vooruit laten we de trap van Nigel de Jong erbij, erbij pakken. Dus dat, dat, is nu de, dat, is, nee, maar dat is nu de staat van ons voetbal. En, yes. en daar moet ik mee doen. Vlees geworden voor ongelijkheid. Vind ik van Bommel. Ja. Dus, oh, om het met ja, de PVV. weer, ja. maar, weer ja. maar weer te vatten. Ja, nou, ja, ik, Tom, wat ik, ja nee ja. Tom Ja, al die generaties. Uh, natuurlijk, Kruif, maar dat is een unicum. in de, in de Nederlandse sportgeschiedenis. Um, die generatie herbergde ook. Uh, Wim Suurbier. Johan Neeskus. om eens een paar voorbeelden. Waren niet echt schoonheden. van voetbal hoor. in die tijd. Nee. Moest je er ja, wel bij hebben. Zei diezelfde Kruif. Ja, ja, ja. ja. Maar ik wil toch nog even. De, het spel van Nederland in 1978, ja, uh, of ja, was een he? hardheid, he? was vele zo. malen harder en onbeschotter... Ja. dan wat er nu gemiddeld in een wedstrijd ja. gebeurt. De hele voetbal is de totaliteit. Dus het wordt ook wel erger om En zoals je kruift, Pelé Maradona, elk land heeft eens per generatie zo'n speler. En ja, het is niet helemaal, uh, vind ik eerlijk, om iedereen langs de meetlat van kruif te leggen. Nee. Mag je even als je naar opstellingen kijkt? Hè? Ik bedoel, uh, uh, uh, uh, voetbal evolueert. Volgens mij had je vroeger, als je, als je gewoon even van bovenaf. Op dan had je vijf man voorstaan, ergens was in er de middenveld en twee backs achter en een keeper. Volgens mij kan je dat blaadje nu omdraaien. Ja. En voetballen we nu zo. We zijn al die verdedigers achter. Ja. En moet diegene die, die halve, nemen, maar die halve kracht die voorin staat, moet ook nog mee. In ja. Een spits. ja, ja. ja het ja. loont enorm. En de Italianen zijn ons daar natuurlijk in voorgegaan. En dat heeft eigenlijk steeds meer navolging geworden. Het, uh, het veld klein maken, zoals het zo mooi heet, met heel veel mensen achter een bal spelen en dan heel snel proberen het veld te overbruggen als je hem krijgt, dat heeft over het algemeen meer effect dan voortdurend proberen aan de andere kant een goal te maken. En dat is jammer, maar dat is wel een internationaal aspect. En dan nog maar terug naar de samenvatting, jongens. Ja. Nee, maar. Het, het, maar voetbal, het voetbal nu is uh, vele malen attractiever dan twintig jaar geleden. Is sneller? dat zo? Is ja. echt ja. Sneller, sneller, mooier. Ja, ja. En dan heb je... Ik weet, Messi. Ja, nee, Mijn maar hond ik durf... durf, uh. durf ja, Mijn hond heet ja, zo? Ja. Wat Wil je wil je tegen Messi zeggen nee, dan? Nee, nee, maar ik bedoel... Ja. Het, ja, wat, dat is toch een fantastische... Nee, toch... daarom. Dit is A veel allemaal attractiever. En, en, Buiten aard bijna. En, ja. en, uh, ja. Ik, ja. ik wilde even vragen aan onze uh, Barcelona-kenner... Ja, of je erbij was in het stadion, die wedstrijd. Snisselen? Was u nee, erbij? Nee, nee, ik was er niet bij. Ik Oeh. kijk altijd tegenover mijn huis in een lokaal. Ik woon in een echte Catalaanse vo volkswijk. En oh, okay. ik heb een, hier een café restaurant waar ik uh, graag vertoef om de wedstrijden te zien. En was het vol die avond? Was het... Het, uh, ja, dat, dat soort momenten. Dat is, daar, daar, leeft, daar leeft die stad al weken naartoe. De kranten tellen af. Twintig pagina's iedere dag. Ja, uh, ik heb, ik heb in, in Nijmegen op de bank, uh, ik kon niet blijven zitten. Ik heb op een gegeven moment ook mijn, mijn, mijn vrouw erbij geroepen. Ik zei, dit moet jij ja. zien. Ja. En, en was, was die? Kulde uh, dat daarop een opmerking? over? ik ben een enorme Messi fan. Ja. Maar als het WK iets heeft aangetoond, is dat zelfs Messi. Ja, een teamsportspeler is. Want als het team niet is afgesteld Precies. op Messi, zoals bij de Argentijnen... Nou, kan maar... Messi ook niet tot dat uitbrengen komen. Maar dan nou, dat heb is, je de stille krachten en... van Barcelona. Dat zijn die Savië Unista. Precies. Dat zijn, dat ja. zijn de en eh, wat bij Barcelona heel specifiek is... Uh, dat, dat die spelers van die club ontzettend ook geworteld zijn in die club. Ja. Uh, ja, uh, ja. Ze hebben er, veel van die spelers hebben daar een opleiding gehad... en ze, ze identificeren ja. zich op een andere ja. manier... dan een, dan een, een, nou, een, een huurleger zoals, zoals Real Madrid is. Dat is misschien het probleem van Ajax, of niet? Juist. Ik, ik, ja. Ja. Nou, dit, dat deel, ik deel volledig dat je uh, meer moet hebben dan alleen een, een clubkleur en een shirt oh, yes. van een club en een salaris. Maar dat je ook een bepaalde, uh, als je de Puyols van deze wilt ziet. Maar vroeger ja. ook bij AC ja, ja. Milan, uh, die fantastische mensen die daar 20, 25 jaar. Ja. Die geven ook kleur aan, aan een stad en aan een sport. Ja. Zoals Sjaak Zwart, uh, 131 ja. jaar bij Ajax-Koemulijn. Helaas vandaag door een herseninfarct getroffen of gisteren. We, We zo wat, sterk wat dat wei, verband met de omgeving. Nieuws, weet je oh, ja. Nee. Okay. Ja. Nee, we leggen zo sterk dat verband met de omgeving. Maar het verval van Ajax betekent toch niet dat Amsterdam ook saai en ongeïnspireerd is geworden, of wel? Nee, nee dat, dat... dat. Oh, sorry. Nee, nee, nee. nee. Dat... Het, het is natuurlijk ook allemaal niet uh, zo één op één uh, te stellen. Ik bedoel, het feit dat je dat die gedachte dat een tijdgeest misschien kan doorcijpelen in een voetbalspel, wil niet meteen zeggen dat dan Altijds, een heel land uit elkaar ja. valt. Meteen, maar het is wel treffend uh, om te constateren dat Ajax door een zeker populisme wordt getroffen en dat dat, dat ook terug te vinden is in de rest van ons land. Ja. En ik, ja. ik ben ervan overtuigd dat er geen toeval is. Nee, dat denk ik ook. Net zo goed als uh, Van Marwijk, die natuurlijk met Feyenoord de UEFA Cup won... op de dag of de dag nadat uh, Fortuin uh, uh, uh, om het leven kwam. En in het jaar dat de PVV in het centrum van de macht komt... Uh, met het Nederlands elftal succes heeft, tussen aanhalingstekens. Ik beloof nog wat voor 2012, dat ja, ja. we een Europees kampioen worden. Maar als we nou <lacht> constateren, zoals we <lacht> in het begin deden... dat er toch een zekere verstarring is die het minder attractief maakt, Tom van Dijk. Zijn er dan misschien dingen te bedenken waardoor het... De ja, versterking doorbroken kan ik worden. Ik vind zelf dat je um, aan andere soorten regels zou kunnen denken bij een heleboel sporten overigens. En ik heb bij voetbal wel eens nagedacht over negen tegen negen spelen of bijvoorbeeld drie spelers ja, verbieden. Dat hoop. Maar jij komt uit de hockey. Als er één sport innovatief is, ja. onder, onder, onder, onder lammers dan. dan is maar het goed. Die sport. Maar wat zou je nou echt in willen voeren uit het hockey? Want daar gaan we. Nou, het is niet, niet zozeer specifiek 9 9. uit de andere sport, maar ik zou ik zou kunnen overdenken dat je uh, drie spelers nooit over de middenlijn mag terug laten verdedigen. Je kan op allerlei manieren bedenken hoe je iets meer attractiviteit in dat spel te Wat vind je nu van die man dat... die ineens naast het goal staat mee te vlaggen? Ja, er zijn natuurlijk ja. allerlei dingen, maar anderzijds, eh, kijk het mooie van voetbal is, we vinden er van alles van en er kijken iedere dag meer mensen naar dat voetbal, hoe meer er ook komt. Dus ze hebben weinig reden om dingen te gaan veranderen. Ja, want, want wij de hebben het erover, over Maar attractief. Maar de, de, ja. de, de kijkcijfers uh, rijzen de pan uit. Ja. En de samenhang zit er vol. Er wordt te veel. Marcel Reuzen. Ja, er is te veel beeld. Er wordt te veel over gelul. Doen wij nou ook al mee trouwens. Ja. Maar ik bedoel, ja. het eindeloze herhaling. Dus daar, moet je, daar moet je voor afsluiten. Maar voetbal is een. Is niet voor niks het uh, spel nummer één op deze wereld. Dus voetbal is het, het spel aan zich is sterk genoeg. En ook geen camera's erbij. Lekker die scheidsrechters laten blunderen. Ja, dus zodat ja, iedereen ja. zich ja, lekker ja, kwaad. Ja. Dat hoor je niet. Ik, ik weet, erbij, niet, als... ik weet niet of je dat. Ik hoor ze niet alleen ja, roepen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Geen elektronische elektronisch. Nee, uh, nee niet doen, onverstandig. Het, kijk, het aardige, dat heb ik ook in een artikel onder Volkskrant proberen uit te leggen. Dat het aardige van het spel is dat een zekere uh, mate van de menselijke, de menselijke maat waarmee ook menselijke felbaarheid in het spel komt en een zekere mate van onrechtvaardigheid. Ja. En ja, dat is toch in zekere zin zou je kunnen zeggen ook een soort spiegel van het alledaagse bestaan. En dat maakt natuurlijk dat, dat dat soort momenten... denk aan de hand van God, euh, nou ja, goed, ja, ja. Noem, noem ze maar op, dat, dat zijn legendes. Dus de legendevorming er, zit eraan vast. Ja, maar dan mag uh, je het ook niet eindeloos op tv herhalen dus. <laughs> nee, nee, maar ik, ik zou het toch uitdagen je. om vier jaar te trainen... voor een groot toernooi en dan door de hand van God... of door ja. een goal die niet gezien wordt het toernooi te moeten verlaten. Hoor. Dat is voor een sporter toch vrij onverteerbaar. Maar Hoe romantisch dat? dat ook is nee, voor de tijd voor de, de invoering van camera's? Ja, de... ja natuurlijk, zo'n Engeland... Nee, Duitsland, ja? onbestaanbaar in 2011. Dit is echt uh, 1831 waar we nee, het over hebben. Maar dat is hebben. toch mooi. Ja, maar dan onbestaanbaar dan je het dat het Jezus nog roept Machteloos, dat is toch mooi. Ja, ja je mag is, het ook is, heel mooi vinden. Maar je zal nee. Engelsman zijn op dat nee, moment. Maar je je het ziet het, het nu een nog niet of de bal op de lijn is of niet geweest. Het, is, het heeft ook een louterend effect. Van Men wie? moet in het reinen zien te komen met de ten, het ten onrechte goed of afgekeurde goal. Van Zowel John de spelers ja, nee, als de dus toeschouwers. Is echt... dus prachtig. Nee, ik, ik waardeer deze filosofische benadering hoor. Maar, maar als geeft... eenvoudig sporter zou ik toch wel een kaderaadje erbij hebben. Maar nemen. jij stelt dus voor een negental in plaats van een elftal. Heb uh, ja. je meer van dat soort tips? Nou, denken. <laughs> uh, Allem, allemaal een stick? Nee, maar wisselen bij voetbal. Afschuwelijk. 93ste minuut. Altijd zo'n Portugese linksbuiten Die hinkend en vier minuten naar de kant komt... Afschaffen onmiddellijk, je mag wisselen. Ben je zelf verantwoordelijk voor, maar het spel gaat verder. Oh, die Mourinho heerlijk wel, bij Ajax. Die laatste vind wel Toch een goede. Toch ook goeie. genoten. Ja. die laatste vind ik wel een goede. Ja, maar voor de rest, spelregels veranderen, is duwkeul. Dat, ja. dat is ook. Ja, ja dat kom, je, je kijkt al te lang naar voetbal. Maar dan dat gewoon. Nee, dat is echt onzin. De voetbal, voetbal is. Wat, wat ik zei, voetbal is sterk ja. genoeg. En. Uh, nee, kijk, we, we, het interessante is ook nog even, als ik het nog even in mag brengen, de mm -hmm. elfde uren. Ja. Uh, nederland zweden Als je nu, als je nu uh, nederland zweden was, was uh, Nederland speelde op een niveau van Barcelona tegen Real. Was echt, was ook puntje van de stoel. Hoeveel uh. wedstrijd hebben we het nu al? Van. Nee, ja, uh, volgens mij nee, voor de EK-kwalificaties nee. oh. 4-1. Ja. Dat is een geweldige. Als we nou met die instelling aan de aan de finale tegen Spanje waren begonnen. Ja. Dat is. Wat er dan was gebeurd? Ik heb nog De één vraag aan Hans ja? Snietser. Oh. Hans, uh, ja. je mag vanaf vandaag uh, niet meer roken in Spanje. Wat <laughs> doet dat met het ja. publiek in Naukamp? Nou, dat is, dat, ik ben daar erg nieuwsgierig naar. Het is een beetje een, ja, een onwezenlijke situatie hier. Toen ik vanochtend in mijn plaatselijke uh, café. Of vanavond heb ik even naar Barsen gekeken om ja. zes uur. En ja, daar zitten die mannetjes altijd uh, uitgebreid aan nou, van die hele grote sigaren te lurken. En nu liepen ze wat verweest. Liepen ze als, als een soort bejaarden tehuis. liepen ze verweest door die kroeg heen. Ja, ze wisten niet waar ze het zoeken moesten. En nee. ja, die, die, dit soort plekken zijn toch echt verlengstukken van huiskamers. Dus het is uh, treurig. Oké. Ja. Ja. Hans Schnitzler, Tom van het Hek en Marcel Reuzer, bedankt voor deze uh, terugblik en vooruitblik op de stand van het voetbal in uh, de loop der eeuwen. Dank allen. Uh, Graag en Annette van Tricht, hoe ja, vond ook, je het om uh, het oog weer te presenteren? Nou, hartstikke leuk. Ja? Nu denk ik mijn laatste <laughs> Is er veel veranderd bij vroeger? <laughs> nee. Achteraf denk je: van, hebben nee, we de... dat nou wel helemaal goed gedaan? Wat een bij. Nee, uh, helemaal niet. Dat is, dat is natuurlijk ook het typische van het oog eigenlijk. Alles blijft altijd hetzelfde. En ze hoort, wij zijn slechts passant. Het is net een ministerie. De redactie is Hoe Hoeveel jaar zit jij hier nu al? Nou, we zijn slechts passant. Ik zit hier al twintig jaar. Dat ja, ja. ja. kun je moeilijk passant meer ja. noemen. We moeten tijd gaan vrijmaken voor jouw gedicht. Hoeveel, uh... Nou, dat, uh, dat gaat nog wel. Hè? Oh, daar hebben, hebben we nog wel tijd voor. Um, wat is jouw meest gedenkwaardige uitzending? Misschien overval ik je nu. Ja, daar overval je me mee. Ja. ja. Tjeetje. nee. Je hebt nog twee dagen de, de aan... tijd om het te bedenken. Voor, uh, dan krijgen we daar woensdag antwoord op, Jon. Oké. Okay. Uh, beloof me dat. Ja. Morgenavond is er weer een ogen dat wordt gepresenteerd... door Joris Luijlijk in samenwerking met uh, Frits Spits. En nu heeft... Uh, het gedicht is oh, Gedicht niet, ja. Oh, jongens. Echt? Ja. Dat? Ik heb het ook niet. Nee. Het is... Uh, het gedicht. Dat is nog nooit is overkomen. Gedicht? Dit zal de meest gedenkwaardige uitzending... Nou, dan hebben we hem gelijk te pakken. We ...zullen moeten blijven, want het is... Uh... Het, het zal daar ergens op mijn bureau okay, liggen. Oké, dan het heb het, ik toch een vraag. Hoe is het ooit zo gekomen dat je uh, elke zondag een, een gedicht voordroeg? Omdat ik dacht, hoe moet je zo'n uitzending nou eindigen? Je kan zeggen, nou, ga u rustig slapen en morgen zon weer op, zoals Sonja deed. Maar ik dacht, dat is dus heel vervelend. Dus ik ben begonnen met zo'n zo gedicht. En na vier weken dacht ik, nou, het moet geen gewoonte worden. En toen stond de volgende dag, stond de telefoon rood gloeiend. Dus toen... Ja. Moest ik wel. En dat doe had je hoek. 20 jaar? Maar... Maar, heb je al gedichten gedubbeld? 20 jaar, behalve nu vanavond. Nooit <laughs> ja, gedubbeld. We hebben een primeur. Zielig eigenlijk. Hé, hey, John, dankjewel. Oké. Okay. Het was gezellig. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette und ein letztes glas im stehen dit is radio 1